vandaag een hele mooie inzegeningsdienst mogen hebben. En ook met de gemeenteleden die daar naartoe zijn gegaan. En hier, we weten ook dat er veel mensen op dit moment ziek zijn en niet naar de kerk kunnen komen, wilt u ook met hen zijn. Wilt u de dienst vandaag voor ons zegenen en wilt u door ons heen werken zodat we ook straks als we de kerk mogen verlaten, mogen stralen in uw naam. Amen. We zijn uh, inmiddels begonnen met de 40-dagen-tijd. En daarbij wil ik eigenlijk de kinderen even op het podium hebben. Dus de kinderen die in de kerk zitten, kom maar even naar voren. Ja. Want dan kunnen jullie het hier heel mooi zien. Kom maar eens even mooi om deze bak heen staan. Wij hebben hier een hele mooie bak met aarde. Kijk, kunnen jullie het allemaal zien? Ja. Er staat nog iemand achter jullie. Even kijken, Twan, kun jij een klein stukje? Ja, dan past hij er nog tussen. Kun jij het ook zien? Kom maar hoor, Maud. Ja, en daar zie ik er nog... Oh, staat hij er ook? Ja, dat is een hele goeie, daar gaan we het ook vandaag over hebben. We zien hier een hele mooie bak met aarde. En kan een van jullie vertellen wat we nu in de 40 dagen tijd aan het doen zijn? Wat is deze bak met aarde? Wil jij een stukje vertellen? Dat, um, dat we een boom zijn voor Jezus. En dat we die laten groeien. Oh, wat mooi. Ja, we zijn een boom voor Jezus. En, en ja, we mogen het laten groeien. Heel mooi. En we zien een schep. Want wat zien wij hier eigenlijk voor ons staan? Die bak met aarde, wat is dat eigenlijk? Eigenlijk moet het een soort moestuintje zijn, hè? Een moestuintje. En wat hebben we de eerste week in de moestuin gevonden? Wie weet dat? Wat lag er allemaal in de moestuin? Stenen. Ja, er lagen allemaal stenen in, hè? Zo hebben wij ook wel eens stenen in ons leven. En ja, die stenen, die kunnen je behoorlijk dwars zitten, dat je niet tot groei kunt komen. Wie weet nog wat we met die stenen gedaan hebben? Wat hebben we met die grote stenen gedaan? Wat denk je? Zie je ze nog liggen? Ja, ja zie je de stenen nog liggen? Ja? Nee, nee? oh jij ziet ze niet meer liggen. Nee, nee ja, wat jullie zien liggen zijn blokjes aarde. Maar het zijn niet echt stenen. Moet je dus opletten, kijk eens. In de aarde, moet je eigenlijk je handen er even van af doen. Want in de aarde zitten allemaal zaadjes. Wij hebben met elkaar allemaal zaadjes verstopt erin. En die moeten gaan groeien. We hebben de stenen uit de moestuin gehaald. En nu gaan de zaadjes, die zitten erin. Maar, wat hebben zaadjes nodig om te gaan groeien? Wat hebben we dan nodig? Water. Heel goed, we hebben water nodig. En wat hebben we nog meer nodig? Weet jij dat? Licht, licht en warm. Licht en warmte, heel mooi. Nou, deze zaadjes gaan wij zometeen water en licht geven. En straks als jullie naar jullie eigen programma gaan... dan gaan jullie horen wat Jezus jullie kan geven om te kunnen groeien. Wat is nou water en licht als Jezus dat aan jullie geeft? Dat gaan jullie straks horen. Nou ga ik even kijken bij het gietertje, want ik voel dat het water een beetje warm is. Nee, het kan wel. Eens even kijken. Wil jij, Theresa even een beetje water eroverheen gieten? Gaan we de plantjes water geven? Geef ze maar heel veel water. En hier denk ik nog een beetje. Goed hoor. Mag ik hem weer? En zou jij ook de plantjes nog even water willen geven? Ja? Want er is best heel veel water nodig om te kunnen groeien. Oh, wat fijn. Nou, dat hadden ze hard nodig. En dan hebben we alleen nog even het licht nodig, jongens. Ja, ik denk dat we straks nog wel een beetje op de andere plekjes doen. Want niet ieder zaadje heeft nu water gekregen. En dat is wel heel belangrijk om te kunnen groeien. Nou heb ik alleen de lamp nog. Als we nou weer een klein stukje naar achteren gaan. hier. Ja. ja, kom maar. Mogen jullie er wel vast even langs lopen, Zo. Gaan we de lamp neerzetten? Eh, jij staat heel mooi met je voeten bij de knop. Kun je op de knop drukken? Ja, kijk eens. En we hebben licht. Mooi hè? En nou ben ik heel benieuwd of ze volgende week misschien al een beetje gegroeid zijn. Mogen jullie terug naar je plek? Even zitten, even zitten. En zo zullen wij in de 40 dagen tijd iedere keer een stapje verder gaan. Wat hebben wij nodig om te groeien? te groeien samen met Jezus, om zo mooi te worden zoals hij voor ogen heeft met ons. We gaan uh, samen zingen. We hebben twee liederen. Een uh, lied voor de volwassenen en een lied voor de kinderen. En uh, jullie kunnen meekijken op de biemer. Normaal zegt de band dat. Met het zingen zijn wij hier de feest. Het is het moment voor de kinderen om uh, samen met Jezus op weg te gaan naar hun eigen programma. Een mooi lied om uh, hier de start van te geven. We hebben vandaag twee programma's. De eerste, dat zijn de Veenhard Kruimels. Dat zijn de kinderen van uh, 0, 1, 2 en 3 jaar die nog niet naar school gaan. En die mogen zometeen langs de keuken in de ruimte daarachter. En die mogen mee met Marjorie en met Theo en Michelle. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kids... Heerlijk, dat enthousiasme. We hebben ook nog de Veenhard Kids. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En die mogen vandaag mee met Boter en Brood en met Hans Verburg en Marieke Kramer. En uh, die mogen hun jas even aandoen, want die lopen zo meteen buiten om. Allemaal een hele fijne dienst. En dan gaan wij met elkaar nog een mooi lied zingen voordat we de Bijbel gaan openen. Mag ik jullie vragen om te komen staan? We zijn bij het moment gekomen dat we de Bijbel mogen openen. We lezen vandaag een stuk uit Johannes. En het stuk wat we vandaag lezen is uh, het stuk over Jezus, dat hij weet dat... Um, zijn einde gaat komen en dat hij de wereld gaat verlaten. Hij heeft zich allereerst al gericht op zijn discipelen... en nu richt hij eigenlijk het woord naar God, naar zijn vader. We lezen vandaag Johannes 17. Jullie kunnen meelezen op de Beamer. Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei... Vader, nu is de tijd gekomen... Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwig leven te schenken. Het eeuwig leven, dat is wat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard... En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. Omdat zij van u zijn.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 opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet. Maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn. En ik in hen. Willem. Dat was een heel stuk, maar het ligt wel op mijn hart om het in het geheel te behandelen straks. Uh, maar goed, ik zal mij eerst even voorstellen. Laat ik beginnen te zeggen dat ik het een voorrecht vind om hier te mogen staan. Dus echt, uh, ik zie een aantal bekende gezichten, uh, maar ook een aantal mensen die ik niet ken. En jullie kennen mij ook niet allemaal, dus vandaar uh, dat ik me even voorstel. Uh, ik hij heet Willem Zeil en ik ben getrouwd met Linda. En we hebben twee kinderen, Esther en Christian. En we komen hier uit Meidrecht. Dus een thuiswedstrijd vandaag. Eh, goed, eh, vorig jaar heb ik mijn theologiestudie afgerond aan de ETA. Eh, ik denk ETA, dat staat toch voor een Baschische terreurorganisatie? Nou, dat valt best mee. Gelukkig is dat niet zo, maar het staat voor Evangelische Theologische Academie. En eh, ja, het was mooi, om t, uh, leerzaam. Je krijgt heel veel kennis. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat je het in de praktijk ook toepast. Hoe ben je nou christen in jouw omgeving? Wat doe je ermee in de praktijk? Nou, Linda en ik die geven ook leiding aan Prayer Station Nederland. Misschien heeft u dat wel eens gezien hier in het dorp. We lopen dan met shirtjes aan van bidden helpt, rood hesje met bidden helpt, en we vragen dan aan mensen van is er iets in jouw leven waarvoor wij mogen bidden? Best wel confronterend misschien. Sommige mensen zeggen van nou liever even niet. En anderen zeggen mensen van, ja dat mag wel, want ik heb wel een nood in mijn leven. En dat is enorm bemoedigend voor deze mensen. En ze ervaren dat ook als een stuk bemoediging. Soms zie je als je in gebed bent met ze, dat uh, ze worden aangeraakt door Gods geest. En dat, uh, dat de tranen gaan vloeien, omdat er iets in hun leven is. Nou, dat is één voorbeeld. Uh, ik kom ook heel veel jongeren tegen, tieners. En uh, die zeggen, ja, uh, mijn ouders die doen niet zoveel aan het christelijk geloof. Maar mijn opa en oma die bidden. Prijs de heren voor opa's en oma's die bidden voor hun uh, kleinkinderen. En uh, ja, eigenlijk vind ik het ook wel mooi. Maar ik weet niet helemaal hoe dat zit. Nou, dan hebben we een kubus. En die uh, legt het evangelie heel makkelijk uit in simpele stappen. Van twee minuten. En zo mag je ze leiden door het evangelie heen. En soms zeggen ze van, nou... Weet je, dat vind ik wel heel mooi, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil eigenlijk ook wel een relatie met Jezus. Want aan het eind zeggen wij altijd van, ja, het gaat om je relatie. Niet om religie, maar om een relatie met Jezus. En wil je dat? Hij staat aan de deur van je hart en hij klopt. En hij zegt, doe open, want ik wil maaltijd. Ik wil een relatie met jou hebben. Nou, en dan zeggen ze, van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Nou, dan hebben we een foldertje. En daar staat een gebed op. En daar staat... En dan vragen we dan van, joh, lees dat eens door. En dan staat, Jezus, ik geloof met heel mijn hart dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. Ik beleid al mijn zonde en vraag om vergeving. Kom en woon in mijn hart. Vanaf nu is het niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden in heel mijn leven en in al mijn doen en laten. Ik dank u dat u mijn redder wilt zijn. En dan vragen we van, joh, geloof je dat wat je leest? Want je kunt het wel lezen, maar geloof je dat ook echt? En dan zeggen soms mensen, en ook tieners, van, ja, dat geloof ik. Dan sta je erbij en denk je van, hoe is het mogelijk? Je kunt 10.000 preken houden, maar als Gods geest werkt op dat moment, dan zegt zo'n persoon van, ja, dat geloof ik, dat wil ik, dat wil ik ook wel beleiden. Nou, dat is toch fantastisch, als dat gebeurt. Vorige week hoorde ik in Amsterdam, want we doen dit op uh, 30 plaatsen en steden in Nederland... Uh, daar is een grotere groep als in Meidrecht. Uh, dat 16 mensen hun leven aan Jezus gaven op dat moment. Dat is toch bijzonder? Dat is wel geweldig. En soms, en misschien denk je wel van, ja, gaat dat allemaal zo makkelijk? Eh, nou, het doet me denken aan de geschiedenis van uh, Philippus. Filippus uh, die krijgt horen van een engel des heren, staat in handelingen 8. Ga naar die plaats, naar die uh, weg, die... Uh, Even kijken, hoe staat het er precies? Ga naar de verlaten weg. En is gehoorzaam. Wij zouden misschien denken, verlaten weg? Ja, wat moet ik daar doen, heer? Uh, waarom? Uh, maar Philippes gaat gewoon. Hij gaat. Hij is gehoorzaam aan God. Hij luistert naar zijn stem en hij gaat. En daar komt hij de kamerling tegen uit Ethiopië. Die kamerling die is eerst gekomen in Jeruzalem om God te aanbidden. En hij is nu onderweg terug. En hij leest in de boekrol in zijn wagen over Jesaja. En uh, de heilige geest zegt tegen Filippus: Ga op de wagen met hem. Nou, en Filippus doet dat. Hij gaat op de wagen. Hij vraagt. Van, snap je eigenlijk wel wat je leest? En uh, die kameling zegt. Van, nou, hoe zou ik het kunnen begrijpen. Als niemand het mij uitlegt. En uh, die legt het hem met het evangelie uit. Hij wordt gedoopt. Op zijn geloof. Want hij zegt op een gegeven moment. Van, joh, uh, wat is er op tegen om gedoopt te worden. Want ze komen water tegen. En Filippus uh, zegt. Nou niks. Als je gelooft. Dan is er niets op tegen om uh, gedoopt te worden. Hij, hij wordt gedoopt en Philippus wordt uh, weggenomen, staat er in de Bijbel. En uh, de kamerling vervolgt zijn weg met blijdschap. Nou, zo is het eigenlijk ook op straat. Als je met iemand praat, dat is dan een momentopname. Soms is God al met iemand bezig, een langere tijd. Maar hij bereidt die weg voort. Hij bereidt die ontmoetingen uh, met iemand samen voor. En soms mag je een laatste schakeltje zijn om iemand tot Jezus te leiden... En soms een schakeltje tussenin. En dan, ga, en dan leg je het evangelie uit en dan gaan mensen erover nadenken en dan gaan ze naar huis. En dan kan God ook weer andere christenen op hun pad brengen, dat ze tot geloof komen. Dat kan. Het is saaie. En soms mag je binnenhalen, de oogst binnenhalen. He, bid de landman om arbeiders, want de oogst is groot, de velden zijn wit, maar arbeiders zijn er weinig, zegt de Bijbel. Nou, en het is... Verbazingwekkend hoeveel mensen ook op straat hun leven aan Jezus geven. En ik moet zeggen, ik ga altijd met spanning de straat op. Daar zullen jullie vast geen last van hebben. Maar ik vind het altijd nog wel spannend om te doen. Eh, totdat je eenmaal het eerste gesprek hebt en je hebt met iemand gebeden. Of je hebt ze het evangelie uitgelegd en dan denk je van, hey, dat is toch geweldig om te doen. Dat is de kerk op straat. Want het is best wel moeilijk om mensen een kerk binnen te krijgen, maar op straat kun je ze aanspreken. En we verwijzen dan altijd wel mensen uh, naar kerken toe. We hebben zo'n blaadje met verschillende kerken hier in de omgeving. Of uh, jongeren naar baan 7, dat is dan in meer in de leg. Dat is één keer in de, in de maand op een zondagavond, de eerste zondag van de maand. Dan speelt daar een band met aanbiddingsmuziek. En dan komt er een spreker, vaak met een radicale boodschap, hoe die tot Jezus is gekomen. En naderhand is er nazorg voor de jongeren. Er wordt over met ze gebeden, als ze dat willen. Goed, nou dat is een beetje wat we doen. Uh, op 30 plaatsen in Nederland op dit moment. En we bidden en we zijn bezig om dat verder uit te breiden in Nederland. Want met die 30 teams bereiken we, bereiken we ongeveer 10.000 mensen. En met die 10.000 mensen horen dan het Evangelie, wordt er van mee gebeden soms. En eh, ja, we maar uit, stel dat daar nou 1% van tot echt tot geloof komt, dan is dat zomaar weer een kerk in een jaar met mensen. Nou, als na 10 jaar zijn er 10 kerken. Denk in grootheid, in, in grote getallen. Ik, ik, ik droom altijd. Uh, een beetje visionair ik vind het leuk om te pionieren samen met Linda en een team doen we dat we geven presentaties en evangelisatie ligt op ons hart dus uh, vandaar goed um, wat gaan we doen even kijken of hij het doet hij zou het moeten doen ja uh, wie kent de documentaire Transformations van 20 jaar geleden Renata kent hem want ik heb het een keer laten zien in de Christel Grifermeerde Kerk. Ik zat toen nog in de Christel Grifermeerde Kerk, hier in de, het kruispunt noemen ze het ook wel, of de wegwijzer. En uh, als jeugdleider, en uh, Renate zat op de jeugdvereniging, uh, dus die heeft hem gezien. <laughs> maar ook heb ik hem later nog gezien aan jongeren die, uh, ja, wat je noemt rondkerkelijk, die af en toe eens naar een kerk toekomen, of helemaal niet. Die namen weer vrienden en vriendinnen mee, om dit te laten zien. Ik wilde namelijk de grootheid van God laten zien. Dat God uh, ...degene is die was, die is en die komen zal. Dat er niks veranderd is aan God... ...en dat er nog steeds grote dingen gebeuren... ...als wij tot hem naderen. He, hij zegt, nader tot mij, dan zal ik tot u naderen. Dus het heeft ook een stap te maken met het naderen tot God. Nou, uh, je ziet er Cali, Colombia. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Voorgangers gingen met elkaar samen bidden. Samen in de naam van Jezus. Thema van de preek. Samen bidden voor een, voor een stad... En het gevolg was, door die samenwerking, door die eenheid, elkaar herkennen en erkennen in Jezus, uh, kwam er uh, uh, een opbouw in de, in de gemeente. De gemeenten gingen groeien, uh, de kerken werden groter en groter, uh, maar ze gingen ook uh, hun woonplaats opdelen in sectoren. En ze keken precies, wat was er nou in de stad aan de hand? Nou, Colombia, grote drugskwartels waren er, hekserij was er, uh, noem maar op. Uh, en daar gingen ze tegen binnen met elkaar. Maar ze gingen ook bidden voor groei, voor opwekking, voor opleving in de harten van mensen. Het gevolg was dat in de besturen van die, van die stad ook christenen kwamen. En dat had weer als gevolg, gevolg dat er ook meer evangelisatie kwam. En ook uh, het oprollen van drugsbenders gebeurde daar. Uh, je zag dat de omgeving veranderde op het gebed... He, als wij tot God naderen, dan zal Hij ook tot na jou naderen. Dus dat betekent, er gebeurt iets in die geestelijke wereld als wij in gebed gaan. En voorbeden doen. Nou, zo was het ook in Almolongo, Longo, Dat was ook een mooi eh, documentaire. Het is een documentaire, hè? dus het is echt gebeurd. Hoe het er nu is, weet ik niet. Vaak zie je het ook wel weer dat opwekkingen tijdelijk zijn. He, kijk naar de opwekkingen in, in Wales. En in Nederland zijn er ook hier en daar opwekkingen geweest. In Bunschoten, Spakenburg en noem maar op, die omgeving. Je ziet dat het vaak toch weer tijdelijk is. Maar het gaat ook om het volharden en het volhouden met elkaar om in gebed te gaan. Maar in Guatemala, daar was uh, ja, veel dronkenschap. En mannen werkten bijna niet. Ze waren dronken, ze sloegen hun vrouwen en er was geen gewas op, de, op het land wat groeide. Uh, veel bars en uh, weinig kerken. En de gevangenissen zaten vol. Dus nou, niet een echt ideale situatie. Totdat hij. Uh, mensen, uh, Christenen met elkaar samen gingen bidden Toen veranderde er weer wat En uh, de kerken stroomden vol uh, Er was hekserij En ze baarden echt tegen die hekserij En die heks kon haar werk niet meer doen In dat gebied Want het heeft een geestelijke uitwerking In de geestelijke wereld ja. En uh, Dus ze kon dat werk niet meer doen daar En zij vertrok Ze voelde gewoon van hey, Het werkt niet meer wat ik aan het doen ben Ze vertrok daar en er kwam een totale verandering in de geestelijke atmosfeer. Uh, veel mensen kwamen tot het geloof. Uh, mannen besloten om niet meer te gaan drinken. De bars die sloten. De gevangenissen kwamen leeg. En het gewas op het land begon weer te groeien. Waar eerst niks groeide, waren er winterpenen van hier tot hier die groeiden. En zulke bloemkolen. Het was echt bijzonder hoe God uh, dingen kan veranderen op het gebed. Maar hebben wij er nog geloof voor? Hebben wij geloof dat het gebed echt werkt? He? Nou, goed. Dat is uh, transformations. Uh, dat heb ik toen laten zien. En uh, ja, het was indrukwekkend. En uh, ik had echt zoiets van Yes, weet je wel, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook voor de Ronde Venen en in Nederland. En ja, daar gaat u hart van bruisen. En uh, iets later las ik in de Bijbel Johannes 17 wat we net hebben gelezen. Sorry voor dat hele lange stuk wat je moest lezen, maar het, echt, het haakt in op mijn hart. En vooral dat ene gedeelte in Johannes 17, waar Jezus bidt voor zijn discipelen, Vader, ik wil dat ze één zijn zoals wij, opdat de wereld zal zien dat u mij gezond heeft. Dus ik zat erover na te denken, ik denk, oké, okay, dus wanneer ziet de wereld dat Jezus gezond is? Als ze één zijn, zoals wij. Want dat zegt de Bijbel. Vader, ik wil dat ze één zijn zoals wij. Opdat de wereld zal zien dat u mij gezond heeft. Een voorwaarde is eenheid. Kijk, Satan wil altijd verdeeldheid. Dat is zijn strategie. Verdeel en heers. In huwelijken. In kerken. Tussen kerken. Verdeeldheid is zijn tactiek. Maar God is een God van eenheid. En het karakter van Jezus is eenheid. Jullie hebben het jaarthema, heb ik begrepen, karakter. Iets het karakter van Jezus weerspiegelt, is dat eenheid. Hij bidt voor zijn discipelen, hij bidt voor de wereld, en hij wil eenheid. God is een God van eenheid. Samenwerking, samen. Goed. En als Jezus dat nou bidt, dan moet dat toch wel goed zijn. Of niet? Goed. En nu kun je denken van, ja, weet je... Uh, Mensen in andere kerken, die, die, die denken niet zoals wij. En uh, die denken niet zoals mij. En vind ik allemaal lastig. De ene is te charismatisch, de ander is te conservatief. En de ander is weer dit, en de ander is weer dat. Maar weet je, Jezus kijkt gewoon heel anders. Hij kijkt naar de veelkleurige wijsheid. En als wij samen bidden, dan kunnen we heel veel van elkaar leren. Hè, we bidden nu één keer in de maand met elkaar... Want uh, nou die tekst, die, die, wat ik uh, zo even zei van Johannes 17, die haakte in mijn hart. En toen kwam ik Wim Stam tegen. Nou, Wim Stam kennen jullie wel, hè? ChristenUnie. Uh, die zit in de hervormde kerk in Wilnis. En ik kwam hem tegen tijdens een dienst. Want ik hop ook nog wel eens naar andere kerken. <laughs> dus ik kwam hem daar tegen in een dienst. En toen zei ik van, uh, Wim, yo, ik heb zo op mijn hart om in kerk gebed op te richten voor de Ronde Veen. Hè? En hij zegt van, nou dat is ook toevallig... Uh, wij waren er ook mee bezig, maar het is niet zo van de grond gekomen. En toen zei ik van, ja, weet je, laten we gewoon een avond bij elkaar zitten en kijken of we dat wel van de grond kunnen krijgen. Want ja, uh, God spreekt niet voor niks door die bijbeltekst op mij en, uh, en dat ik dat heb gezien en uh, zet mij een vuur en vlam ervoor. En hij had hetzelfde. Dus toen zijn we bij elkaar gaan zitten en toen zei hij van, nou, weet je wat, we gaan gewoon starten. En we zien wel of iemand komt. De ene keer in de christelijk gifmeerde kerk, de andere keer in de hervormde kerk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Eerste maandag van de maand komen we bij elkaar van half acht tot half negen. Niet te lang, dus iedereen kan meedoen en daarna nog naar zijn avondprogramma. En we bidden voor de stad. We bidden voor de omgeving, we bidden voor de, uh, de kerken, we bidden voor de voorgangers, we bidden voor het gemeentebestuur, we bidden voor de scholen, voor de kinderen. Noem maar op. En je ziet ook daarin weer dat er heel veel dingen gebeuren in de Rondevenen. Onder andere de misdaadcijfers. Als je nu kijkt naar de misdaadcijfers en je houdt het een beetje bij, dan zie je dat die dalende is. Nou, dat vind ik een verhoring op het gebed. Misschien zeg je van ja, is toevallig, maar ik geloof niet zo in toeval. Dus ik heb echt zoiets van, joh, God verhoort gebeden. Maar ook in de samenwerking tussen kerken zie je dingen veranderen. Jullie werken veel samen met Leef. Er is een kerstwandeling geweest in het dorp. Maar ook in Wilnis gebeurt dat, kerstwandelingen. Om het evangelie uit te dragen tussen de Vormde Kerk daar en de Grivenmeerde kerk. Dus je ziet meer samenwerking. Er is ook een diokonaal platform ontstaan. Waar alle kerken aan meedoen. In ieder geval toen ik er nog bij betrokken was, nu even niet meer. Maar toen ik erbij betrokken was bij de opzet, toen werkte elke kerk mee. Grievenmeerder gemeente tot uh, de Pinkster gemeente, tot Evangelisch, tot uh, tot, tot, Nou, noem maar op, alle kerken doen mee. En je merkt die eenheid, dat is zo opbouwend, zo stimulerend. Eh, wat doet het Diokanaal platform Even kort. We hebben een gave bank opgericht met mensen die klusjes doen voor een ander. En dat hebben we gehangen aan eh, de Nederlandse patiëntenvereniging hier in de buurt. Er zijn drie coördinatoren en daar is die database ondergehangen. Dus als jij zegt, van: joh, ik kan wel iets voor een ander betekenen in de omgeving, in de ronde Rondevenen. Dan kun je opgeven en dan kom je in die databank terecht... Dan komt er een hulpvraag van iemand. NPV kijkt, heb ik iemand die dat kan? Bijvoorbeeld tuinieren of een belastingformulier invullen of behangen. Nou, weet ik veel. Die koppelt die twee mensen aan elkaar en, ze gaan, uh, en er wordt uh, werk uitgevoerd door uh, mensen. Nou, we hebben allemaal gaven en talenten gekregen, dus we kunnen allemaal wel iets. Dat is de ene kant. De andere kant is van, stel dat iemand in een financiële nood is... en uh, iemand heeft een koelkast nodig of een bed of wat dan ook, een eenmalig project... Dan kan je ook eventueel via het servicepunt, want eerst kijken we naar het servicepunt, van welke organisatie is daar allemaal bezig, zodat je niet wordt uitgespeeld. Kunnen ze zeggen van nou, uh, Dioconie willen jullie dat doen of Dioconal Platform willen jullie dat doen. En dan kan dat. En we hebben zo contacten met uh, Erika Spil gehad in het verleden, wethouder sociale zaken. Misschien gebeurt dat nu nog. Uh, we hebben met Kees contact gehad uh, met de voedselbank, dat we wel eens mensen hebben geleverd om uh, uh, voedsel in te zamelen. Nou. Je ziet een samenwerking komen ontstaan, En ik geloof dat het ook door het gebed uh, komt. Uh, kijk, dat is... Uh, oh, sorry. Even kijken, had ik dat nou? Ja. Dat is dat mooie plaatje van uh, die, die duif, dat is Gods geest, die dan werkt over de stad. Als de heilige geest werkt, ja, dan gebeuren er gewoon dingen. Dan worden muren afgebroken, dan wordt er meer de samenwerking uh, gezocht. En je kunt zeggen verschillen, een vreugde of een uh, probleem, maar ik denk vooral een vreugde. We moeten niet denken in problemen, want ook in deze kerk zul je niet allemaal hetzelfde denken. Wij moeten groter denken. We moeten met elkaar uh, samen bouwen. Samen in de naam van Jezus. Maar goed, we gaan naar Johannes 17, want daar zouden we het over hebben. Um, eigenlijk kun je zeggen, Johannes 17 is opgebouwd in drie delen. Het eerste deel is de verheerlijking van de zoon. Het tweede deel, het gebed om bewaring van de discipelen. Daar bidt Jezus voor. En het laatste deel, eenheid van de gelovigen. Jezus bidt het gebed vlak voordat zijn kruising ging in zijn opstanding. Zijn gevangenneming, opstanding en dat hij weer teruggaat naar de vader. Vers 1. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. En dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Hij had de heerlijkheid afgelegd in de hemel om mens te worden op aarde. Volkomen mens en volkomen God. Je leest dat in Johannes 1. Heel kort, ik zal even een stukje uit voorlezen. Want het is wel belangrijk, dat gedeelte. In Johannes 1 staat, in de beginnen was het woord, het woord is Jezus, en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, dus Jezus was al betrokken bij de schepping. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat gaat over Jezus. En dan staat hier ook, Jezus was God. Daar kom ik zo meteen even op terug. Oké, okay, dus hij legde zijn heerlijkheid af en hij kwam naar deze aarde, Jezus. Uh, maar het probleem was dat mensen hem niet accepteerden. Vooral niet omdat hij zei van, dat hij de zoon van God was. Dat vonden ze godslastering. Vooral de Farizeeën die zeiden van, nou dat kan niet en uh, dat moet niet kruisig hem, kruisig hem. En de mensen menigden hitsten ze op en ze zeiden kruisig hem. En hij werd gekruisigd, Jezus. En toen Jezus daar hing aan het kruis, zei hij: Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En zo doet Jezus voorbeden voor jou en voor mij en voor iedereen... die uh, gezondigd heeft. Alleen de dood, die kon hem niet tegenhouden. Waarom niet? Omdat hij geen zonde had gedaan. Want de zonde was namelijk de straf... of de dood was de straf op de zonde. Maar als je geen zonde hebt gedaan, kan die dood je niet tegenhouden. En daardoor stond hij weer op... Satan dacht eigenlijk van nou, nu heb ik gewonnen. Jezus is, is gekruisigd en het is voorbij. Nu heb ik alle macht op de aarde. Want door de zondeval kreeg hij macht op aarde. Um, maar hij had één puntje waar hij niet aan had gedacht. En dat was dat Jezus geen zonde had gedaan. Kijk, in Genesis 3 werd het al voorspeld. Hè? Um, ik zal vijandschap zetten tussen u, zegt God tegen Satan, en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. In Colossense 2 zegt Paulus. Hij, Jezus, heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld en over hen vuurt. Hij heeft Satan zijn kop vermorseld. Dat is de boodschap. Daarom kan Jezus ook zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Want hij heeft de prijs betaald. Hij was het offer. Vroeger moesten er allerlei offers zijn om de zonde te bedekken. Dat hoeft nu niet meer, want Jezus heeft zijn lichaam opgeofferd. Hij heeft de prijs betaald. Hij was het offer. Alleen door het geloof in Jezus Christus zul je zalen worden. Alleen door Jezus. Door, niet door eigen werken, niet door goed te doen, hoe goed dat ook is maar alleen door het geloof in Jezus Christus. In vers 2 staat... Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. En hoe? Dat staat dan in vers 3. Het eeuwige leven dat, is, dat zij u kennen. De enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Dus alleen door Jezus kunnen wij gered worden. Het tweede gedeelte is het gebed om bewaring van de discipelen. Jezus bidt voor bewaring voor zijn discipelen. Vers 15 tot 17. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wilt nemen, bidt Jezus tot zijn vader, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En verderop staat ook van, de wereld haat de christenen. En denk je misschien van, nou, valt wel mee. Ze tolereren toch heel veel. Ja, ja. Ze tolereren heel veel. De mensheid tolereert heel veel. Totdat je met de instellingen van God komt. En met de geboden van God komt. Dan is het niet meer zo tolerant. Als je het hebt over abortus. Als je het hebt over euthanasie. Als je het hebt over uh, seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en vrouw. Terwijl Romeinen één daar heel duidelijke richtlijnen over geeft. Dan is het niet meer zo tolerant. En dan zegt ze van, joh, geloof mag je best voor jezelf houden. Maar ik wil er even niks mee te maken hebben. Alsjeblieft, ga weg. Er is een geestelijke strijd. En dat komt omdat Satan wil dat niet. Die wil niet dat christelijke geloof. Er is een geestelijke strijd die de mensen gebruikt om zich tegen het christelijk geloof te keren. Dit kan zijn door vervolging, maar dit kan ook zijn door immoraliteit, wat we net al zeiden. Paulus schrijft in de Efeesbrief, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Maar hoe kunnen we daar nou tegen wapenen? Hoe kunnen wij ons daar nu tegen wapenen? Nou, er is een mooie tekst, die zegt het volgende. De wapenen van onze veldtocht die zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken, Zodat we elke redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt... tegen de kennis van God zullen slechten... en ook elke gedachte, bedenksel, krijgsgevangen brengen... onder de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, de wapenen, dat is Gods woord. Gods woord is de waarheid en de waarheid maakt vrij. Daarom is het kennis van het woord zo ontzettend belangrijk. Onder andere tegen het waarleer. We lazen zojuist, een praktisch voorbeeld, dat uh, in Johannes 1, dat er staat van uh, het woord was God. In het Griek staat dat ook zo, het woord was God. Dat betekent dat de godheid van Jezus. Als je kijkt bij jehovah getuigen, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, die hebben daarvan gemaakt, hij was als een God, omdat ze niet geloven in de drie eenheid. In Hebreeën 1 vers 8 staat het nog een keer, dat God zegt van zijn zoon, van uh, O God. Dus dat betekent dat die drie eenheid echt in de Bijbel staat: Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen, één Godheid. Nou, daarom is het belangrijk om kennis van het woord te hebben, om dwaaleer, redeneringen, te weerleggen. Kennis van het woord is superbelangrijk. Dat is één voorbeeld van dwaaleer, maar ook van bedenksels. Hoeveel mensen zijn er niet die tegen hun kinderen misschien zeggen van joh, het wordt nooit wat met jou? En jij kan niks en het wordt nooit wat. Tegen mij werd vroeger gezegd: van joh, ja, Willem die kan niet zo goed lezen als, als, uh, nou, als mijn zus. Dus ik dacht van nou, ik ga echt niet op het podium staan. En ik ga echt niet de Bijbel lezen zo voor en een preek houden. Ik dacht dat, no way, no way. Totdat je die gedachte eigenlijk, uh, de bedenksel eigenlijk krijggebogen brengen. En denken van ja, hou even. Er staat ook in Gods woord van in Jeremia 29, vers 11, van ik weet welke gedachten ik over jou heb. Geen gedachte van onheil, maar van vrede om jou een hoopvolle toekomst te, te geven. Kijk, en dan kun je proclameren op het woord. En dan kun je zeggen van zaterdag ga weg. Want er staat geschreven: ik weet welke gedachte God over mij heeft. Geen gedachte van onheil, maar van vrede om mij een hoopvolle toekomst te geven. Dus wegwezen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, want er is kracht in de naam van Jezus. Jezus maakt waarlijk vrij. En zo kun je strijden met het woord. Door het woord er tegenover te zetten. Of misschien krijg je wel die gedachte van... Ja, uh, weet je, uh, uh, denk je nou echt dat jij in de hemel komt? Je doet zoveel dingen verkeerd, je doet zoveel zonden. Je komt echt niet in de hemel. Of uh, bepaalde dwaaler dat ze zeggen van heel veel op de zonde gericht zijn. Hè? Je hebt de zonde, de verlossing en de dankbaarheid. De catechismus in het kort. Zonde, ellende, ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat er heel veel aandacht aan die ellende wordt uh, geschonken. En uh, ja, dan kom je ook niet in beweging. Want dan denk je van, ja, waarom zou ik evangeliseren? Ik ben zondig en het wordt toch nooit wat met mij. Maar dan kun je ook het woord hanteren in uh, 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Als we zeggen dat we geen zonde doen... Dan misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Oké, okay, dus we doen zonde. Maar als we onze zonde beleiden... Hij, God, is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En Hij doet het ook. Dus snap je? Het woord hanteren tegenover de leugen, de waarheid zeggen. Gods waarheid. En zo mogen we strijden in het geloof. En je moet het ook hardop uitspreken eigenlijk. Waarom? Omdat God kent onze gedachten... He, Psalm 139 begint van, uh, God is alwetend, u doorgrond en kent mij, u kunt mij zitten en mij opstaan, u verstaat van verre mijn gedachten. Dus God is alwetend, maar schepselen zijn dat niet. Ook engelen zijn dat dus niet, want dat zijn schepselen. Dus demonen, gevallen engelen, die in opstand kwamen tegen God, uh, die kennen dus niet je gedachten. En daarom is het proclameren van het woord, het hardop uitspreken van het woord, zo belangrijk om die leugen te ontmaskeren. Eigenlijk moet het woord je DNA zijn. Gods woord, de Bijbel, moet je DNA zijn. Je moet het kennen, je moet het proclameren, je moet het leren. Omdat je wel eens in omstandigheden kan zijn dat je niet de Bijbel hebt paraat. Maar als er zo'n aanval komt op je geestelijk, op je denken. Maar dat je wel het woord kan proclameren. In hoeveel landen is er niet vervolging dat ze ook geen Bijbel hebben. Maar dat ze het woord kennen omdat ze dat uit hun hoofd hebben geleerd. En om het dan toe te passen. Dus lieve mensen, lees het woord, neem het woord, ontwikkel het woord in jou. Want het woord is kracht, het woord is de waarheid. Goed, het laatste gedeelte. Nou, dat gaat over uh, eenheid. En daar wil ik het ook bij afsluiten. Gebed om eenheid van alle gelovigen. Wat is het belangrijk om één te zijn in voorbeden voor je, voor je plaats en voor je stad? Dat heb ik net al geroemd. Er zijn een aantal teksten, bijvoorbeeld in ECGL. Er staat, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken... en voor mijn aangezicht op de brest zou kunnen staan, ten behoeve van het land. Zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Dat is in de context dat het land naar uh, Babel werd geleid. Hij zocht iemand die op de brest stond voor het volk. Maar er was gewoon helemaal niemand... Dus met andere woorden, als dat wel zo was geweest, was het nog maar de vraag of ze werden weggevoerd. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, als wij tot God naderen, dan zal hij tot ons ook naderen. Een andere tekst. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en u grote ondergrondelijke dingen verkondigen. Waarvan u niet weet. Maar wij moeten roepen tot God. Wij moeten tot hem naderen. Nader tot mij. Dan zal ik tot u naderen. Dus het wordt een actie vanuit ons ook uh, gevraagd om uh, naar God toe te komen in gebed. Nou, er zijn nog meer teksten. Uh, als mijn volk zich verootmoedigt en zij bidden... en zoeken mijn aangezicht en zich bekeren van hun boze wegen... dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven... en hun land herstellen. He, leg af je zonde alle last die je zo licht in de weg staat... en zie op Jezus als leidsman en voleinder van het geloof... He, verootmoediging wat inhoudt, toewijding overgave, onderwerping beleidend bekering van zonde, sterven aan jezelf bid tot de heren voor de stad waarin ik jullie heb weggevoerd He, dat zei hij tegen de mensen als ze naar Babel werden gevoerd en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik wil je uitdagen ik wil je uitdagen om te gaan bidden voor deze omgeving want ik geloof dat er verandering kan komen in dit gebied op het gebed Samen met elkaar. Samen een in de naam van Jezus. Samen bidden voor de, voor de gemeenteraad. Voor de scholen. Voor de kinderen. Voor, voor deze omgeving. En er zal er wat gebeuren. Dat geloof ik. Want het staat in Gods woord. En Gods woord is de waarheid. He, ik, wil, ik heb een foldertje neergelegd bij de koffietafel. Daar staan uh, wanneer we bij elkaar komen om te bidden voor deze omgeving. Uh, morgenavond is dat bijvoorbeeld in het kruispunt. De Christelijke Kerk. Nou, En dat is elke keer... Uh, Ergens anders dan weer in de roeping, dan weer in het kruispunt, dan weer in de roeping, dan weer in het kruispunt. En twee keer in Baanbrugge. Want Baanbrugge hoort ook bij de Rondevenen en op Koude. Um, goed, lieve mensen, gebed maakt het verschil. We gaan straks een lied zingen. En dat is samen in de naam van jij. Oh, nog één dingetje. Bid altijd onophoudelijk. Je kunt alleen bidden in je binnenkamer, maar je kunt het ook met elkaar doen. En er is een mooie bijbeltekst die zegt: als twee van jullie hier op aarde eensgezins iets vragen. Dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Dat is een mooie belofte, toch? Dan gaat er iets gebeuren. Twee sleutels voor verandering in de ronde Venen. Gebed en evangelisatie. Daar geloof ik in. We gaan straks zingen. Samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden. Samen zoeken. Naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen. Samen leven tot zijn eer. Heel de ronde venen moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader en naar elkaar. Jezus Christus Triomfator, mijn verlosser middelaar. Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. Het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Heere God, Vader in de hemel. Ik dank u voor uw goedheid en uw trouw. Ik dank u, Heer, dat u zegt, nader tot mij, dan zal ik tot u naderen. Dank u wel voor die liefde, Heer, dat u naar ons wilt naderen. Heere, dat we zo in eenheid één mogen zijn tussen alle kerken. We zegen ook elke kerk hier in de ronde Venen, elke voorganger... Heer, we proclameren ook uw woord over hen uit, heren, Dat elk wapen dat tegen hen gesmeed wordt, het zal niets uitrichten. En elke tong die hen veroordeelt, stellen we in het ongelijk. Want dit is een erfdeel als knechten van de Heer. Zo zegenen we de kerk, Heer. Zo zegenen we ook elkaar, Heer. En we danken u, Heer, dat we zo samen een mogen zijn. Heer, bescherm ons tegen de vijandigheid van de duivel, Heer. Behoed en bewaar ons, Heer, ook ons denken. En uh, geef liefde voor uw woord, Heer. Dat uw woord ons DNA mag zijn zodat we de waarheid zullen kennen. Zodat we echt uh, uh, uh, ja, de redenering en de schans die opgeworpen wordt tegen uw kennis zullen slechten. Maar ook bedenksels die niet van u zijn krijgsgevangen kunnen brengen. Zodat we vrij mogen komen in uw Heer Jezus Christus. Zegen zo ook deze gemeente. Zegen ons allen in Jezus naam. Amen. We gaan uh, met elkaar een lied zingen. Jullie er gaan staan. We zijn bijna aan het einde gekomen van de dienst. De kinderen gaan straks terugkomen uit hun eigen dienst. Maar uh, voordat we afsluiten heb ik nog een paar mededelingen en het collectedoel. Daarna, na het collecteren, zullen we nog een lied met elkaar zingen. Mogen we de zegen ontvangen en uh, staat de koffie al lekker klaar. Wij uh, geven als Veenhardkerk altijd een bloemetje. En vandaag willen we het bloemetje geven aan uh, Ans Bruggeman. Ans Bruggeman die komt hier regelmatig ook in de kerk eh, bij de Veenhard-Filmmaand. Zij is degene die deze bak eh, bij de ingang heeft staan. Zij zamelt, eh, of laat ons eigenlijk verzamelen de doppen van flessen... die voor de blinde geleidehonden gespaard worden. Zij sorteert het en zij zorgt ervoor dat het ook op de goede plek terechtkomt. Dus we willen haar een bloemetje geven omdat ze met zo'n goede actie bezig is... En meteen wil ik hem even weer onder de aandacht brengen. Hebben jullie nog doppen van flessen? Ze kunnen hier gewoon in. Al zijn het er maar twee en neemt iedereen er twee mee... dan hebben we toch alweer heel snel een bak vol. Hij staat even nu hieronder, maar straks staat hij weer bij de ingang. Dan is inmiddels ook de Veenhard-filmmaand begonnen. Misschien nog even leuk om te noemen. Afgelopen week in de voorjaarsvakantie was de kinderfilm. Die werd druk bezocht... Uh, we zaten hier met zo'n 80 man, ongeveer uh, 65 kinderen en zo'n uh, 20 volwassenen. Hebben we naar de film verschrikkelijke ikken zitten kijken met elkaar druk bezocht. Zo ook is nu de Veenhard Filmmaand op vrijdagavond weer begonnen. We hebben deet, uh, deze maand het thema: the times they are changing of niet. Um, eigenlijk soms zien situaties er hopeloos uit, maar... Het kan soms ineens omdraaien dat iets hoopvol wordt. Vier hele mooie films zijn uitgezocht. De eerste is al geweest, Dunkirk. En aankomende vrijdag is Hidden Figures. Op de flyers die liggen kunnen jullie zien welke film er aan de beurt is. En op de andere kant staat nog de Veenart filmmaand. Maar dan, of van de kinderfilm, maar dan moet je hem even omdraaien. Um, zo ligt er nog meer op de staattafels... Ik denk even mooi aansluitend ook op de preek, uh, het flyertje wat je net liet zien, die ligt klaar, maar er ligt er nog eentje klaar en daar staat een gebed op, um, vrucht van de geest. Een heel mooi gebed wat je ook kunt bidden uh, voor jezelf, voor je gezin, maar ook zeker voor de omgeving, dat we met elkaar de krachten uh, van Gods gebed mogen ervaren. Dan uh, ga ik even door naar het collectedoel. We gaan in de maand maart gaan we collecteren voor Sabine Reisner. Zij woont in Meidrecht en zij heeft sinds 2008 chronische reuma... en daardoor is ze in een rolstoel terechtgekomen. Um, ze heeft er heel veel voor moeten opgeven... maar heeft toch de kracht gevonden om ook goede dingen in te zetten met wat zij kan. En aankomende zomer wil ze meegaan doen aan de handbike battle in Oostenrijk... waar ze de berg op gaat fietsen door middel dus van handkracht... Uh, ze gaat hiervoor trainen, uh, ze gaat hierdoor ook andere mensen stimuleren. En wij willen haar graag financieel ondersteunen om dit mooi rond te krijgen. Nou, er staat een mooi plaatje en wat meer informatie achter mij. In de maand maart willen we graag voor haar gaan collecteren. Dan uh, hebben we zo met elkaar de collecten en uh, aansluitend zingen de zegen en daarna lekker aan de koffie. Oké, goed mensen, lieve mensen, ik mag uh, jullie de zegen meegeven. Oh, de kinderen komen nog binnen of, of, of blijven ze staan? Of? Moet ik even wachten Esther? Ja, toch? Die vallen ook onder de zegen. Ja, Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen, toch? Die kunnen het toch niet buiten laten staan? Laten we de zegen ontvangen die ik van de Heer door mag geven aan jullie. De Heer is zegen in u en hij behoede je. Hij doet zijn aangezicht over je lichten en geeft je zijn vrede, opdat je weg alleen maar omhoog mag gaan. En hij oneindig veel meer zal doen dan dat je ooit kunt bidden of beseffen. De Heer is met je. Amen. Amen.